8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. 30 miljard steun voor Spaanse banken. Foto's opgedoken van executies in Nederlands-Indië. En toch subsidie voor Limburgse megastal.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 In Nieuwsuur Wees bleken erop dat de subsidies zijn toegekend voordat hij aantrad. Volgens hem zijn megastallen niet per se slecht voor het milieu of voor dierenwelzijn. Maar hij blijft erbij dat er grenzen moeten worden gesteld aan de groei van dit soort veehouderijen. Zeepwinkelketen Sabon is failliet verklaard. Het bedrijf verkoopt vanuit V&D-filialen en heeft ook zo'n 30 eigen winkels. Vorige week werd uitstel van betaling verleend. De problemen ontstonden eerder dit jaar, toen Sabon-eigenaar ULT er niet in slaagde om een keten van Ice Center winkels over te nemen. De Noorse regering grijpt in in het conflict in de olie- en gasindustrie. Minister Björström van Werkgelegenheid heeft gezegd dat in het landsbelang de staking op de booreilanden moet worden beëindigd.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 De grootste vakbond heeft gezegd dat de werknemers weer aan het werk zullen gaan. En de Noorse oliemaatschappij Statoil denkt dat één tot twee dagen nodig zijn om de productie op te starten. Binnen een week is het olie- en gasproductie in Noorwegen weer op het normale niveau. Het Washington Monument wordt voor minstens één jaar in de stijgers gezet. De 169 meter hoge obelisk in de Amerikaanse hoofdstad moet worden gerestaureerd. Hij raakte vorig jaar augustus beschadigd bij een aardbeving en is sindsdien gesloten voor het publiek. Uit onderzoek blijkt dat het bouwwerk over de hele lengte haarscheurtjes heeft. Om het Washington Monument te kunnen restaureren is het volgens de onderzoekers onvermijdelijk dat er stijgers omheen worden gezet.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 ANWB-verkeersinformatie met 11 files goed, goed voor 40 kilometer. Langs de file op dit moment op de A9 richting Amstelmoveen... rijdt langzaam over 8 kilometer tussen de knooppunten Beverwijk en Raasdorp. Aan de zuidkant van Rotterdam probleem op de A15. Vanuit Europort richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Bottertunnel. Er staat inmiddels 6 kilometer en de linkerrijstoker staat dicht. Op de andere rijbaan is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Charloos. Daar staat 4 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht.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 Met optredens van onder andere Lenny Kravitz, Caro Emerald, Pat Mathidi, Waylon en D'Angelo. The best of Jazz 2012. Deze hele week op Radio 6. Radio 6.nl Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM software van Archie. Het NOS Radio Now. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Iran wordt nu betrokken bij een oplossing voor de burgeroorlog in Syrië. Kofi Annan is in Teheran en wij spreken diplomatiedeskundige Robert van der Roer over de mogelijkheden van Annan. En de Noorse regering heeft een eind gemaakt aan de staking in de offshore, want het gebrek aan olie en gas werd wel heel erg nijpend. Correspondent Rolien Creton vertelt er meer over. En Spanje heeft zijn zin gekregen op de eurotop vannacht. Meer tijd en er mag snel 30 miljard euro geleend worden. Voorzitter Juncker van de Eurogroep na 9 uur vergaderen. We are aiming at reaching a een akkoord moet er komen aan het eind van de maand... als alle nationale parlementen tenminste akkoord gaan. Ja, en dit was ook alweer een uh, tussenafspraak. Want in Brussel bespraken ze gisteravond de Eurolanden... Uh, de, Euro de ministers van de Eurolanden de resultaten van de top van eind juni. Weet u nog? Die top pakte gunstig uit voor Italië en Spanje... die in de toekomst op directe steun uit het noodfonds kunnen rekenen. Maar de laatste dagen tekenen de Finnen alsnog bezwaar aan... tot grote woede weer van de Italianen. Correspondent Tijn D. sprak vanochtend vroeg na negen uur debatteren met demissionair minister De Jager. En hij vroeg hem of de Vinnen en de Italianen eigenlijk nog wel door één deur kunnen. Er was heel veel te bespreken, te vergaderen, te besluiten. Een stevige vergadering. Verschillen zijn zeker aanwezig. Maar er is niet sprake geweest van een... een, een, een, een, een, een, een, een een, een ruzietje of zo tussen die twee landen vanwege uitspraken in Finland. Nee, dat is niet. Uh, die specifieke uitspraak is zelfs niet echt uh, aan de orde gekomen. Dat vind ik op zich niet vreemd, omdat de vergadering uh, duurt al meer dan negen uur. En de verschillen die we uh, hebben, die zijn groot genoeg om ook inhoudelijk uh, door te nemen. Dus die verschillen komen echt nog wel tot de uitdrukking in de inhoudelijke uh, discussiëring. En uh, ik vind het op zich wel behulpzaam dat, dat er dan geen jijbak uh, ontstaat. Uh, dat is dus in ieder geval niet gebeurd. Maar ja, uh, nogmaals, in de inhoudelijke discussie komen die verschillen echt wel duidelijk tot mening. En die verschillen zijn uh, zeer uh, aanwezig. Ja, zeer aanwezig. Verschillen ja, tussen Finland en Italië. <laughs> maar tijdens de D in Brussel um, geen ruzie, al dus de jager, maar waar zit hem de frictie wel? Nou, de meningsverschillen hebben vooral te maken met dus, wat er twee weken geleden tijdens die top van regeringsleiders al werd besproken. Nou, het resultaat van die top was een doorbraak, vooral gunstig voor landen als Spanje en Italië die zouden dan in de nabije toekomst kunnen profiteren van het noodfonds. Dat gaat dan direct staatsobligaties opkopen... waardoor de rentes een beetje dalen... waardoor de staatsschuld in Spanje en in Italië weer betaalbaar wordt. Maar ja, de afgelopen dagen, zoals we al net hoorden... ging Finland dus dwars liggen... en liet merken toch niet zo blij te zijn met die afspraken... Uh, Italiaanse premier Monti weer woedend. Nou, we vroegen daar de jaren een afloop naar uh, tot de clash. Uh, kwam het niet, zei hij net al. Maar je kon ook horen dat hij zei dat die stevige discussies... dus allemaal gewoon simpelweg uh, ja, uh, men voor zich uit heeft geschoven. Dus op dat punt is toch weinig resultaat behaald uh, vannacht. Er is een strijd tussen uh, Noord en Zuid. Het gaat over solidariteit, over strengere eisen... Het is heel lastig om daaruit te komen. Waarover zijn ze het wel eens geworden? Ja, het gaat natuurlijk inderdaad allemaal hè, over vertrouwen... maar eigenlijk toch ook vooral over wantrouwen. Nou, in ieder geval is er wel wat bereikt. Deze maand al ligt er 30 miljard euro klaar voor de Spaanse banken... om die overeind te houden. In totaal maximaal ligt er zelfs 100 miljard klaar... Dat hebben de Spanjaarden niet nodig, zeggen ze. Maar toch, we hebben het maar even klaargezet. Nou, en in ruil is er echt een lijst van voorwaarden afgesproken met de Spanjaarden. Daar is dus al die uren over vergaderd. Belangrijkste is dat die bankensector in Spanje helemaal op de schop moet. Kernkapitaal van elke bank moet omhoog. Er komt een plafond aan salarissen van bankiers. Ze mogen geen bonussen meer uitkeren. Gaan ze maar door. En daarnaast is, er dus, uh, is dat alles ook nog eens gekoppeld... aan hoe de Spanjaarden hun begroting, hun staatshuishouden op orde moeten brengen. Daarvoor krijgen ze één jaar uitstel. Dus niet in 2013, maar in 2014... moet het begrotingstekort in Spanje uh, terug zijn gebracht tot 3%. Nou, dat hele programma, daar is dus over vergaderd. En de jageren die zei nog... Uh, nou gaat dit programma wel eerst nog voorgelegd worden aan de Tweede Kamer... ook uh, in andere landen aan uh, parlementariërs... Ja, en vervolgens aan bijvoorbeeld de Nederlandse parlementariërs... om daar een deze dagen nog voor terug te keren van hun vakantieadres. Om, of ze kunnen dat wellicht ook schriftelijk uh, gewoon goedkeuren. Ja, het klinkt nog wel... Uh redelijk groot tuin, maar het, het zijn kleine stapjes. De econoom noemde het net bij ons het doormodderen. Tim de Giersen zei dat. En, en Italië en Spanje blijven maar veel geld betalen voor hun staatsleningen. Zij willen zekerheid hebben en ze willen dat ze op steun kunnen rekenen. Hebben ze dat nou? Nee, heel simpel niet, want uh, dan moet toch eerst gewoon die echte discussie worden gevoerd. Hè? Nogmaals weer over dat toezicht op alle Europese banken, het, uh, ja, de zogeheten bankenunie. Nou, En die discussie is vannacht niet gevoerd, terwijl uh, dat hele bankentoezicht wel de voorwaarde is hè, voor landen als Nederland en ook Finland om pas daarna verder te gaan praten met de Italianen en de Spanjaarden... over dat directe opkopen van hun staatsobligaties. Nou, onduidelijk blijft dus over hoe dat allemaal wordt ingevuld... welke extra voorwaarden er nog komen... Ja, en eigenlijk vooral wanneer dat toezicht uh, in de stijger staat... en of dat gewoon niet te laat komt voor uh, bijvoorbeeld de Italianen. Nou, de Italiaanse premier Monti, die ook nog eens minister van Financiën is... Die hield het voor gezien, gisteravond al vroeg. Die was uh, vrij snel verdwenen. Uh, volgende week, 20 juli, dan praten de ministers verder... over dus dat cruciale bankentoezicht. haar D in Brussel. Wij gaan naar Spanje. Daar is uh, Marcel Jansen, econoom, die aan de Universiteit van Madrid. Meneer Jansen, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Wat betekent, laten we maar beginnen met een open, simpele vraag... wat betekent deze uitkomst voor Spanje op dit moment? Ik denk dat het belangrijk is dat er duidelijkheid komt. En die duidelijkheid die, die zal dan uiteindelijk de 20ste, uh, van de 20ste juli van deze maand komen... als het Memorandum of Understanding wordt ondertekend. Maar er komt een einde aan het getouwtrek tussen Spanje en, en de Europese Unie... over de condities voor de hulp. En het lijkt erop dat het akkoord eigenlijk uh, redelijk uh, acceptabele condities aan Spanje oplegt. Uh, dus de, de hulp komt waarschijnlijk beschikbaar. En Europa krijgt een veel grotere controle... ...over de Spaanse economie. En daarmee komt hopelijk ook een einde binnenkort aan het wantrouwen tegenover, uh, tegenover Spanje. Hmm. En wat is dan het belangrijkste, meneer Jansen? Die 30 miljard die er klaar ligt voor de Spaanse banken... ...of dat uitstel van een jaar voor uh, begrotingstekort, om dat omlaag te krijgen? Beide. Uh, uh, de herkapitalisatie van de bank is, is een absolute prioriteit... ...en daar moet nu mee begonnen worden. Uh, uh, maar het is duidelijk dat Spanje grote problemen heeft bij het naleven van de afspraak over de tekortreductie. Er zijn veel maatregelen genomen, maar de tekorten zijn hoog nog. En uh, uh, uh, we kunnen op dit moment waarschijnlijk niet van Spanje verlangen... dat ze dit jaar hele zware bezuinigingen uh, gaan, gaan inboeken. Dus wat de afspraak is, is dat er eigenlijk één jaar extra gegeven wordt... maar in ruil voor meer maatregelen, zowel dit jaar maar met name in de komende jaren. Dus Spanje moet meer duidelijkheid geven... en moet aangeven hoe ze in de komende jaren met name... Uh, die tekorten wil terugwerken. Dus ik denk dat, de, dat beide elementen belangrijk zijn, maar dat met name voor Europa en, en de Nederlandse belastingbetaler om duidelijk te zijn, uh, het goed is dat de hulp aan de banken gepaard gaat met additionele controle over de publieke financiën. En Spanje ligt nu echt heel sterk aan de leiband van Europa en uh, er, er kunnen nu gewoon hele uh, duidelijke afspraken afgedrongen worden met, uh, met Spanje... wat eerder onmogelijk bleek. Minister De Jager heeft nog gezegd... de minister De Jager van Financiën... dat de geldkraan ook weer dicht kan naar Spanje... als het land door eigen toedoen... Uh, de begroting onvoldoende op orde krijgt. Bijvoorbeeld als een parlement besluit... om de hervormingen niet door te voeren. Uh, ziet u dat nog gebeuren in Spanje? Nee. Uh, uh, een, enerzijds omdat de Spaanse regering... natuurlijk boogt op een uh, hoge, grote meerderheid... in het uh, parlement. En men heeft een... Uh, een hele duidelijke absolute meerderheid. En twee, uh, ik merk absoluut geen grote protesten in Spanje. Uh, de maatregelen die genomen gaan worden, liggen eigenlijk al weken uh, op straat. Dus de BTW gaat omhoog, de ambtenaren, salarissen gaan omlaag. Waarschijnlijk wordt er getoond aan pensioenen, aan uitkeringen. Dat zijn hele gevoelige maatregelen. En uh, het wordt eigenlijk nogal gelaten door de Spanjaarden geaccepteerd op dit moment. Dus uh, uh, politiek gezien zie ik niet erg grote problemen. En krijgt dit wat er nu ligt, meneer Jansen, uiteindelijk dan de rente, die enorm hoge rente die Spanje betaalt op de staatsleningen op laag? Nou, ik denk niet dat dit voldoende is. Ik denk dat, uh, uh, dat we nu moeten praten over uh, uh, uh, het opleggen aan, aan huiswerk aan Spanje, wat dus duidelijk gecontroleerd gaat worden door de Troika. Want de troika gaat dus komen, uh, iets wat erg gevoelig ligt in Spanje. En in ruil daarvoor, uh, als uh, Spanje dus inderdaad de afspraken nakomt, uh, de troika. Als gaat met het beleid van de Spaanse regering, dan denk ik dat we in Europa toch heel snel moeten gaan praten over het terugbrengen van de rentevoeten in Spanje en in Italië, want anders zijn we nog steeds heel ver van huis. Econoom Marcel Jansen in Madrid. Dank u wel. Ja, straks kiezen we de sop op zoek naar het wrak van De Wolgeren. Een paar eeuwen geleden zo. Eerste verkeersinformatie, Jonse Hoka. 12 viel is goed voor 50 kilometer. Probleem aan de zuidkant van Rotterdam door ongelukken. Op de A15 vanuit Europoort richting Rotterdam, daar staat bij de Bottertunnel 7 kilometer. De linkerrijstoker staat dicht. En op de rijbaan richting Europoort is het misgegaan bij Rotterdam Charloes. Daar staat inmiddels 5 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel. VN-gezant Kofi Annan is bezig met een nieuwe ronde van gesprekken over de situatie in Syrië. Nadat hij vorige week zijn vredesplan voor mislukt verklaarde, richt Annan nu zijn vizier op de grote vriend van Syrië, Iran. Diplomatie-deskundige Robert van der Roer, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat verstandig om Iran daarbij te betrekken? Dat is zeker verstandig. En ik denk dat Kofi Annan dat ook noodzakelijk vindt. Hij vindt uh, Iran, uh, zeg maar, beschouwt hij als een onderdeel van de oplossing. Een regionale oplossing uh, kan niet uh, plaats hebben zonder Iran, want Iran heeft invloed... en is niet te negeren. En natuurlijk is het zo dat uh, ja, Iran, en dat zal ook Kofi Annan... kamers vinden, uh, een geen normaal land is, een, zeg maar een schurkenstaat is. Maar in diplomatie moet je vaker onderhandelen met partijen... met wie je liever niet aan tafel zit, dus moet je naar Teheran. Is het dan ook logisch dat hij dat nu doet, nu die inmiddels uh, heeft toegegeven... dat het vredesplan mislukt is? Um, want je zou ook kunnen zeggen, als Iran dan zo'n belangrijke positie inneemt... en zo belangrijk is in de weg naar vrede in Syrië, op de weg naar vrede in Syrië... waarom is er dan niet eerder met Iran gepraat? Nou, ja, we moeten uitkijken dat we niet al te veel waarde hechten aan interviews... met wie dan ook op dit moment. Uh, dat maakt onderdeel uit van het opbouwen van de druk... Het is zo dat um, Anna niet gezegd heeft dat het definitief mislukt is. Het lukt op dit moment niet. Maar hij weet ook dat het um, misschien nog wel een half jaar gaat duren. Misschien wel tot na de verkiezingen van Obama. Dit is een uh, zeldzame uitputtingslag waar, we, waar, we, waar de wereld getuige van is. En um, dat betekent niet dat elk, be elk bezoek wat niet meteen een oplossing genereert... Uh, ja, dat, dat, dat dat de hele zaak om zeep helpt. Zover is het dus niet. U heeft aan hem gesproken. Hè? Ervaart hij dat ook als ja. een uitputtingsslag? Absoluut. Um, ik voel me niet vrij om te citeren uit het gesprek. Maar één ding maar kan ik wel niet, zeggen. Ja. Nou ja, ik, kan wel, ik kan wel zeggen dat uh, hij zich toen afvroeg. En dat denk ik dat hij dat nog steeds wel doet. Uh, ja, Mensen zeggen tegen mij, waarom stop je niet? En dan, uh, ja, dan is zijn antwoord, iemand moet het toch doen. En ik denk ook dat hij heel goed doorheeft uh, dat er geen plan B is. En hij, staat, hij heeft de opdracht van de Veiligheidsraad. En zolang de Veiligheidsraad dat mandaat van hem niet intrekt en zegt stop er maar mee, zal hij door blijven gaan. En nu is het zo dat als je kijkt naar de belangrijkste spelers in die Veiligheidsraad, de Amerikanen en de Russen, er beide geen belang bij hebben dat Andan stopt. Want als Andan stopt, dan ja, dan de Amerikanen willen geen militaire oplossing op dit moment. Nou, met Andan op het toneel blijf je dus in gesprek. En hetzelfde geldt voor de Russen. Want als Anand van het toneel zou verdwijnen... dan komt de militaire de optie ineens op tafel. Dan is ook niet in het belang van Rusland. Dus ja. ze zijn eigenlijk tot elkaar veroordeeld. Ja. Maar meneer Van der Ro u, u noemt al Obama. U noemt de Verenigde Staten. Die worden natuurlijk nu met uh, Iran er ook weer nadrukkelijker bij betrokken. Hè? En die, blij, die ja. blijven ook maar ruzie maken met Rusland. Moet, moet Anand niet eens naar Obama? Nou, ik denk ook dat uh, wat je ook ziet... Uh, dat was ook een van de dingen die hij in het interview... Uh, Afgelopen, afgelopen weekend aanhaalde... dat hij spreekt van een destructieve concurrentie... op het wereldtoneel tussen de twee grote landen. En dat heeft ook te maken met dat mevrouw Clinton... minister van Buitenlandse Zaken... Niet, ja, in weinig diplomatiek opereert. Die roept iedere keer op dat Russen nu eieren voor hun geld moeten kiezen... en moeten aansluiten bij de Amerikanen. Maar dat, dat gaat natuurlijk niet. Je kunt niet op commando Moskou uh, tot de orde roepen. Je zult ook met ze moeten praten... Dus uh, mevrouw Clinton moet ook diplomatie bedrijven. En niet alleen maar megafoondiplomatie. diplomatie En uh, dat uh, is wat zij nu doet. En daar, uh, dat is niet, uh, niet, ja, niet vruchtbaar voor Annans werk. Zij verstoort dat werk. En omdat de Amerikanen niet militair willen ingrijpen... zullen zij dus ook diplomatieker moeten gaan optreden. Ik denk dus dat achter de schermen... Uh, Annan uh, dagelijks, wekelijks contact heeft met, met, met Clinton. En ook met Lavrov de Rus... Um, dat gaat gewoon door. En, uh, maar, zoals gezegd, uh, tot aan uh, de verkiezingen... Uh, zal Obama uh, geen trek hebben in de militaire optie. En daarna is alles mogelijk. Ja. U bent de diplomatendeskundige, meneer Van der Roer. Maar dit is natuurlijk een, een bijna onmogelijke spagaat... Hè, waarin uh, ja, wat je ziet, Absoluut. En, uh, maar wat je ziet is dat uh, hij... Um, zeg maar, het is een soort hordenloop, waarin hij el elk, uh, elk scenario afwikkelt... En wij, ja, wij denken iedere keer nou een bezoek. Dat niet meteen een oplossing genereert, dat, dat, dat maait alles van tafel. Mm -hmm. Maar je moet ook zeggen, uh, je kunt ook zeggen dat het de druk opbouwt. Omdat uh, ja, als landen. Uh, ja, bijvoorbeeld nu naar, naar Teheran gaan, geeft ook uh, ja, de, de, de Iraniërs weer status. Ja. Ira, Iran, Iran is een zeer belangrijke bondgenoot van Syrië, misschien wel de belangrijkste in, in de hele regio. Daarmee. Uh, breng je Iran aan tafel. Ja, dat de Amerikanen vorige week uh, Iran niet aan tafel wilden... en zelfs uh, ja, Clinton heeft toen gedreigd... ik kom niet als Iran wel komt. Dat is niet functioneel, want je zult iedereen aan tafel moeten krijgen... en daarmee verhoog je maximaal de druk op Assad. Ja, en dan, uh, zo isoleer je een dictator. En dat is, een, dat is niet een, een, een beroep dat vandaag wordt uitgevonden. Dit is diplomatie... Uh, ja, zoals het, zoals het moet worden niveau. uitgevoerd. Ja, ergens drukken ja, en, en dan hopen dat het ergens anders omhoog komt. Nou ja, het is wel uh, dit gaat een, absoluut. En dit, dit is wel een zeldzame diplomatieke uitputtingslag omdat niemand trek heeft in die meer, militaire oplossing. En daar zit het grote gevaar dat... zolang uh, Assad die militaire druk niet voelt... Uh -huh. zal, hij, uh, ja, zal hij met pappen en nat blijven doorgaan. En daar... En da daar zit het grote uh, heikele punt. Wanneer komt de ja, dit is wortel, en wortel en stok, wordt er vaak gezegd, carrot en stick. Hij voert, nu, hij voert nog geen stok. Dat voelt hij nog niet. En daar zit het punt: uh, gaan de Russen vroeg of laat zeggen: we laten toch hem langzaam los. En daar komen nu ook weer signalen van. Uh, de afgelopen dagen, dat ze zeggen... Uh, we gaan geen wapenleveranties meer doen. Okay. Maar dat isoleert Assad dan ook nog weer een stukje meer. Nou, um, wij horen later meer. Uh, meneer Van der Roer, ja. dank u wel. Want er is alweer een persconferentie aangekondigd... over de gesprekken tussen Anan en Teheran. Dus blijf luisteren, zou ik zeggen. Meneer Van der Roer, dank u wel. Graag gedaan. Bijna vijf voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Sinds gisteren is de marine op zoek naar een bijzonder schip. Het heet de Walcheren... En het zonk in 1689 in het zicht van de haven. De restanten van het schip liggen waarschijnlijk in de Scheldemonding voor de haven van Vlissingen. Daar is Matthijs van der Wiel vanochtend. Kijkt uit over het water, Matthijs. En je ziet niet nog zo'n stuk mast boven het water uitsteken met zo'n kraaiennest erin? Uh, nee, dat is weg. <laughs> dat is wel jammer. Door alle stroming ook, hè. Keiharde stroming hier van, uh, van de wester Schelde en Schelde. Dan... Zeker per dag die appvloed en dan weer die, uh, die, die, die vloedstroom. Uh, nou, daar is er niks meer van over zomaar uh, te zien. Daarom moet uh, de high-tech van de marine worden ingezet om dat op te sporen. Daar gaan we het later vanochtend over hebben. Nu eerst even naar de geschiedenis. Het vergt wel wat voorstellingsvermogen, hoor. Nu we hier staan in het haventje van Vlissingen. Wat is er over van de marinehaven? Eén betonnen stijger zonder schepen eraan. In een gebouw, terwijl dit in de 17e eeuw voor de marine... de allerbelangrijkste plek was, de Halve Stad. Ja, de Halve Stad was eigenlijk gevuld. Er was een soort dokhaven. Dat betekent dus een haven met een sluis. En daar werden de marineschepen, of beter gezegd in die tijd de admiraliteit... lagen te wachten totdat er weer uit konden zeilen. Dat is een enorme marinehaven. Bruisend. Hele grote marinehaven. Met één heel belangrijk schip, de Walgeren. De Walcheren. En u bent Wilbert Weber, conservator van het Maritiem Museum hier in Vlissingen. En u kent alle data van alle mooie zeeslagen die dat schip gewonnen heeft. Kent u uit uw hoofd, hè? Nou, niet helemaal. Nou, de belangrijkste? Even nou. twee. Nou, je hebt natuurlijk de uh, Engelse zeeoorlog. Hij heeft meegevaren met Chatham. Nou, hij heeft twintig jaar of dertig jaar bijna dienst gedaan. En... Onverslaanbaar. Ongehavend. Ongehavend, of misschien lag hij ook wel misschien op de achtergrond een beetje... en dat heeft misschien ook wel een rol gespeeld. Maar het was de trots van Zeeland. Het was de trots van Zeeland. En toen kwam hij terug, 1689. De kades stonden vol hier. Ja, je kunt het je niet voorstellen nu, want het is nu een soort industriehaventje. Het was iets verder weg bij de binnenstad. De kades stonden vol om hem te verwelkomen. Het schip komt aanvoeren, de vlaggen hoog in de mast. Met een mooie wind en vlak voor de haven... Ligt nog aan pier. Ligt het trouwens nog steeds. En het schip raakt die pier en loopt vast. Wat een prutsers. Ja, natuurlijk. Dat was net als de Costa Costa. Of dat schip daar? Costa Concordia. Costa Concordia. Kapitein Schettino. Ongeveer. <laughs> ja, was het dat? Ging hij stoer doen? Je ja. dacht, ik heb de zeeslag gewonnen. Ik ga eens eventjes de mensen thuis laten zien wat wij allemaal kunnen met de Walgeren. Ja, de, evene, de jongste heette ook dan ook Kees de Duvel. Want hij was, was de admiraal. Al, hij was de admiraal. Hij was af en toe ook een beetje uh, bruut. En een beetje, nou niet echt bruut, maar een beetje brutaal. En ik dacht, ik zal wel even laten zien om mooi langs de kust te varen. En toen was de... Overmoed. Pint, overmoed. Uh, de onvoorspelbare wind, de stroming hier, dat had hij allemaal wel moeten weten. Want ze voeren hier altijd uit. Hij voerde vaker, hij had het moeten weten, hij had het kunnen weten. Maar toch is hij vastgelopen. Het schip is nog losgekomen, heeft de slaai gemaakt... en is dus voorgekomen hier in de marinehaven. En, en wat ligt daar nu nog van onder de grond? Welke schatten zijn daar nu nog? Zilvervloot. Nou, dat is wat ze natuurlijk nu gaan zoeken. Er was geen zilver aan boord, want het was een marineschip. Zilver was aan boord van de handelsschepen. Wat wel aan boord waren, was natuurlijk geschut, Bronzen kanonnen, ijzeren kanonnen... en natuurlijk heel veel materiaal wat je nodig hebt... om te kunnen leven aan boord van zo'n schip. Nou, het schip is dus waarschijnlijk... je moet je voorstellen, het is een kielschip. Dus op het moment dat het droog valt, dondert het gewoon om. Op de zijkant rollen al die kanonnen naar beneden... en dan is zo'n schip niet meer te redden. Maar ze zitten nog wel onder het zand, die kanonnen. Het zou heel goed kunnen zijn, omdat drie, 400 jaar geleden... toen hij gezonken is, was het hier veel zanderiger... En op het moment dat het iets zwaar is en de stroming, dan trekt de zand onder het gewicht door en dan zakt zoiets echt in de bodem. Dus het kan er liggen. En op het moment dat er ook ijzerkanonnen aan zitten, dan vormt dat ijzer met het zout in het water een soort concretie, noemen ze dat. Dat hebben we geen Nederland. En dat woord. kunnen we nog terugvinden zoveel jaar later. Dat hoopt u althans. Ja. Is, dat, is dat wat u hoopt vandaag, en, de, morgen, ja, of ook, de marine dat gaat kunnen opgraven? En ook in die concretie, daar zit vaak nog heel veel voorwerpen van die mensen die aan boord zijn geweest. Misschien komt er iets meer van boven water. Misschien gaat het lukken om deze dagen, dankzij deel van de marine, dat op te sporen. De restanten van het beroemde schip de hier voor de kust van Vlissingen. En Mathijs van der Wiel gaat op zoek en steekt ook straks nog van wal. Het is uh, bijna half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De staking dan in de Noorse offshore sector is ten einde. De Noorse regering heeft ingegrepen. Alle 6.500 stakende werknemers van de boordplatforms moeten weer aan het werk. De staking duurde al meer dan twee weken. En de productie van gas en olie in Noorwegen dreigde in gevaar te komen, met alle gevolgen van dien. Correspondent Rolien Kret Ton, eh, Rolien, hoe ver was Noorwegen verwijderd van een ware crisissituatie? Nou, als echt alle olie- en gasvelden langere tijd eh, zouden stil liggen... dan zou dat echt een hele grote gevolgen hebben... omdat eh, Noorwegen ja, een belangrijke olie- en gasproducent is. Het zou de Noorse staat ja, honderden miljoenen euro's per jaar... ...dagkosten, de prijzen zouden omhoog schieten, dus wij zouden dat zelf ook merken. En het imago van Noorwegen als stabiele leverancier zou worden geschaad. Daarom ook was de druk op de regering groot om hier snel een einde aan te maken. Dat hebben ze ook gedaan, ze hebben er meteen een einde aan gemaakt. En dat was ook de verwachting dat ze dat zouden doen. Ja. Maar, Rolien, die werknemers in de offshore wilden betere arbeidsvoorwaarden. Komt daar dan nu iets van terecht? Nee, uh, dus die werknemers die zijn erg uh, boos. Boos op de regering dat die regering ingrijpt en ze niet uh, laat staken. Dat gebeurt niet zo vaak met een uh, linkse regering. En boos dat ze ja, niet eerder met pensioen kunnen dan anderen. Uh, deze werknemers willen met 62 jaar ophouden en vol, uh, volledig pensioen krijgen. En ze, die werknemers zeggen, ja, het is lichamelijk uh, zwaar. Wij uh, vervullen een sleutelrol uh, in de rijkdom van uh, Noorwegen. Dus uh, de Nooren moeten ons uh, dankbaar zijn. Maar ja, ze hebben dit conflict echt verloren. Ze worden nu gedwongen om aan het werk te gaan. Als ze dat niet doen, uh, zijn ze hun baan kwijt. De vakbondleiders hebben wel gezegd dat ze zullen blijf, blijven vechten voor dit punt. Dus het kan zijn dat dit conflict ja, op een later uh, moment weer opnieuw uh, opduikt. En hoe gaat het nu verder met die olieproductie? Want die is niet 1, 2, 3 op gang gebracht, neem ik aan. Nee, dat duurt even. Dus Er zijn negen booreilanden die hebben stilgelegen. Het duurt twee dagen ongeveer om dat weer op te starten. Het duurt een week voordat alles weer normaal loopt. Um, ja, en dan is het afwachten of, of, die, of, die, of de werknemers op een later punt weer opnieuw gaan staken. Het is wel zo dat bij deze staking echt is gebleken dat die werknemers weinig steun van de bevolking uh, krijgen. Dus ze worden beschouwd als de bankiers uh, van Noorwegen, omdat ze echt heel veel uh, verdienen. Dus mensen zeggen, uh, veel mensen zeggen: ja, het is zwaar werk, maar als je dat niet wil, dan moet je toch een ander beroep kiezen. Goed. Rolien je dankjewel. Graag gedaan.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 Europa-akkoord over lening aan Spanje en zoektocht naar slachtoffers van overstroming in Rusland gaat verder. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Spanje kan nog voor het eind van de maand 30 miljard euro lenen voor zijn banken. Daar zijn de ministers van Financiën van de eurolanden het over eens geworden. In ruil moet Spanje voldoen aan een aantal voorwaarden, zegt correspondent Tijn Sade.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 In het overstromingsgebied in Rusland zijn zo'n 10.000 hulpverleners actief. Ze zoeken naar doden en helpen bij het uitdelen van drinkwater. Naar schatting 30.000 mensen zijn hun bezittingen kwijtgeraakt. En het dodental staat op 171. In ziekenhuizen liggen nog zo'n 200 gewonden. De Russische regering verwijt de lokale autoriteiten... dat ze de bevolking niet goed hebben gewaarschuwd voor de overstromingen. Het hoofd van het district Krimsk, waar veel slachtoffers vielen... is door Moskou ontslagen. Er zijn voor het eerst foto's opgedoken van executies door Nederlandse militairen in voormalig Nederlands-Indië. De volksstand schrijft dat de foto's waarschijnlijk zijn gemaakt tijdens wat de politionele acties wordt genoemd. Nederland gebruikte eind jaren 40 geweld tegen Indonesische vrijheidsstrijders. Op de foto's is te zien hoe drie Indonesiërs voor de rand van een greppel staan. Op een andere foto is de greppel te zien waarin de lijken liggen.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 Zeepwinkelketen Sabon is failliet verklaard. Het bedrijf verkoopt vanuit V&D-filialen en heeft ook zo'n 30 eigen winkels. En het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen. Sabon-eigenaar Bob Ulté kwam dit jaar in het nieuws. Toen bekend werd dat hij met zijn bedrijf iCenter wilde overnemen. Een keten van Apple-winkels. De verkoop ging niet door, want volgens de verkopende partij had Ulté zich niet aan de afspraken gehouden. Een rechter in Nieuw-Zeeland heeft bepaald dat het Amerikaanse uitleveringsverzoek voor Kim.com pas volgend jaar wordt behandeld. Dotcom is de oprichter van Mega Upload. Hij en drie anderen, onder wie een Nederlander, worden verdacht van onder meer schending van auteursrechten en het opzetten van een criminele organisatie. En dat uitstel heeft te maken met fouten in het onderzoek. Het Occupy-kamp in Utrecht is weg. De betogers hebben de tenten in de binnenstad opgebroken. Begin deze week zou een dakloze man met een mes hebben ingestoken op de tenten. En de Occupy-bewoners voelen zich niet meer veilig op het plein voor het stadhuis.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 Momenteel komen er opklaringen voor, maar er trekken ook wolkenvelden over het land... en vooral in de noordelijke provincies vallen een paar buien. Het is nu zo'n 16 graden. Vanochtend zien we een afwisseling van wolkenvelden zonnige periode... en slechts op een enkele plaats valt een bui. Dus de ochtend verloopt op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is dat niet het geval, want er ontstaan stapelwolken... en vervolgens in het binnenland ook een aantal buien. In de loop van de middag worden de buien in het oosten en zuidoosten wat actiever... en daar is ook kans op onweer. De middagtemperatuur die loopt vandaag uiteen van een graad of 18 aan zee... tot 21 à 22 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig van kracht en komt vandaag uit het zuidwesten. Vanavond dan zijn er eerst nog een paar buien, maar later verdwijnen die. Komende nacht is het vrij helder en koelt het af naar een graad of 12. Later vannacht is in de kustgebieden weer kans op een enkele bui. Kijken we naar morgen woensdag, dan verloopt de dag wisselend bewolkt en trekken er opnieuw buien over het land. Er staat een matige zuidwesten en het wordt morgen zo'n 19 graden. Dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 65 kilometer file. De meeste files staan in de regio Amsterdam. Daar is het druk op de A7 richting Zandam. 10 kilometer langzaam rijden tussen Purmerend en Klopet en Zandam. A7, maar dan richting Groningen. Is een ongeluk gebeurd bij Hoogkerk. Daar staat inmiddels 5 kilometer vanaf de afrit Boer Akker. En op de A13 naar Rotterdam. Daar is een vrachtwagen stilgevallen bij de afrit berken Daar staat inmiddels 7 kilometer vanaf klopet Ippenburg. De A15 naar het Europ Richting Rotterdam, daar staat 6 kilometer bij Rotterdam Sjaloes door een ongeluk. Er zijn twee rijstokken dicht. En nog problemen bij de sporenwegen, want door een seinstoring rijden er tussen Geldermals en Beest geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur. Veel organisaties denken na over wendbaarheid. Maar hoe word je wendbaar? Door altijd precies de juiste expertise te hebben.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 Bekijk de online video op abnambro.nl slash beleggingsupdate. ABN AMRO. De bank, anno nu. Oh de Tour. De Tour ontwakt. Vandaag een rustdag in de Tour. Jeroen Wielaertje had misschien wel willen uitslapen, of niet? Ja, maar ik moest op de radio. Ja, oh. Ik zit in kamer 5. Heel goed. Ik zit in kamer 5 van een heel stijlvol hotel. Zit ik nu? Hotel La Huchette in Replonge, vlakbij Macon. En daar ga ik eerst eens even de biografie van Marts Smeets lezen... en vanmiddag naar de persconferenties van Evans en Wiggins. In Macon won op 28, 26 juli 1991 via Tseslav Ekimov. En dat was heel jammer van Rob Harmeling... want die vond eigenlijk dat hij een beetje als een springplank voor Ekimov uh, fungeerde. Ik gaf echt alles en alles... En ik kijk naar rechts, ik denk ik zit alleen en, uh, en ik schakel een tandje bij bij 12. En Ekimov e komt er vol links langs heen. Ik, ik, ik, ik, stond, ik stond verstijf van de schrik, ik had hem echt niet gezien. En ik kreeg de gat helemaal niet meer dicht. Uh, ik verzuurde gelijk aan alle kanten en het was weer een verschrikkelijke ervaring. Gio Lippus, goedemorgen. Goedemorgen. Ook in Macon. Uh, onder Marcon of opzij van Marcon in Cluny, ook trouwens een prachtig mooi stadje. En ook al in zo'n heel mooi hotel vlakbij de Abdij. En daar hebben ze voldoende hotels met de zwembaden en relaxgelegenheden voor de renners? Nee, nee, nee, nee, nee, daar hebben we ook helemaal geen tijd voor. Want het is vandaag de dag van de bezoekjes. Uh, ja, bijna zou je zeggen de bezoekjes aan het Veldhospitaal. Want we gaan <laughs> de Rabobank langs. Straks om tien uur en daarna gaan we door naar Argos. Er zijn collega's die naar vakantie gaan. Naar Greenwich, de ploeg van Wening en Langeveld. Dus uh, het wordt een druk dagje vandaag. Ja, en jij zegt het al terecht. Een veldhospitaal uh, bij de Raabe-ploeg bijvoorbeeld. Uh, we zagen veel verband op de fiets. Nou, we zagen uh, is, is veel verband op de fiets en weinig verband in het peloton. Nou, dat, nou inderdaad, dat ook. Ja. Is, is het deze dag voor de Raabe-ploeg bijvoorbeeld extra belangrijk? Zodat ze kunnen, lichamelijk kunnen herstellen van al die valpartijen? Nou, ik denk wel dat ze dit uh, hard nodig hebben. Uh, ze zeggen vaak wel eens van zo'n rustdag komt soms wel eens ongelegen. Zeker zo'n eerste rustdag. Omdat uh, renners toch eigenlijk liever in dat ritme blijven. Maar als je zo ja, gewond bent zoals uh, sommige renners. En het zijn echt niet alleen de Rabo-renners. Ik denk bijvoorbeeld aan Johan van Summer. Hè, vorig jaar nog winnaar van uh, Parijs-Roubaix. Nou, die is zo verschrikkelijk geschaafd aan alle kanten van zijn lijf. Hij rijdt bij Garmin, het is een Belg. Ik denk dat uh, dat soort renners heel erg blij is... dat ze nu vandaag eens eventjes uh, nou, kunnen opdrogen. Uh, even niet hoeven, hoeven het, uh, zichzelf uh, in te spannen... Waardoor, waardoor die wonden maar iedere keer weer open blijven gaan. Dat is toch wel eens een keer prettig. Ja, en hoe staat de vakantie op Leiden voor Gio? Ja... Een beetje een ploeg uh, ja, natuurlijk met, met het trauma toch dat ze hebben overgehouden aan die val van wout Pools. Uh, vandaag komt de scan en wordt bepaald of hij terug mag naar Nederland. Uh, ja, en verder, ja, die, die, die ploeg die, die, die presteert op dit moment ook natuurlijk niet datgene wat ze ervan hadden verwacht. Ze zijn hun klasse-mensrenner kwijt. Uh, ja, Johnny Hogeland rijdt toch ook niet echt helemaal nog rond zoals je dat verwacht uh, hebt van hem. En ook alle andere, Rob Ruig presteert veel minder dan vorig jaar. Dus ook die uh, zitten toch een klein beetje ja, te sukkelen op dit moment. Nou, dat geldt niet voor Sky, de ploeg van uh, Geertruidrager Wiggins. Is het daar een en feest? Daar zal het echt een en feest zijn. Daar zal uh, hooguit uh, gesproken worden hè, van wat gaan we doen. Mm -hmm. uh, straks in de bergen uh, Christopher Froome misschien wel de betere klimmer dan uh, Wiggins. Ja, en dan zullen ze daar toch hele goede afspraken over moeten maken. Want anders gaat dat nog eens een keer tot een soort broederstrijd leiden. Hoe bedoel je? Een, broeder een broederstrijd tussen Bradley Wiggins en Christopher Froome. Hmm. En, en, en dat zou toch niet fijn zijn als die twee elkaar nou echt uh, in de wielen gaan rijden. Um, ze zullen dus echt gewoon heel goed met elkaar moeten praten. Maar ik denk wel dat het verhaal simpel is. Wiggins 1, Froome 2. Dat is zeker bij die ploeg. Gio, dank je wel. In Frankrijk wordt op dit moment ook de Tour de Concorde gereden. Een groep Nederlanders fietst exact hetzelfde parcours... maar reist één dag voor de echte Tour uit. En ze fietsen voor het goede doel, namelijk voor de kankerbestrijding. Ze slapen in campers en onze verslaggever Joris van der Kerkhof... merkte dat ze niet vandaag hun rustdag hebben, maar dat gisteren al hadden. 19 fietsers op een camping en een heleboel vrijwilligers. Weg van de hectiek van de Tour, van de herrie, is de stilte van de camping... Kinderen op het veldje en het voetballen. Tafeltennis een stukje verderop. Zwemmen en spelen in het meertje. En een beetje knutselen aan je fiets. Nou, ik denk er zit uh, al een week lang een uh, goede tik in mijn krenk. En uh, die wilde mij niet uit. En het kan op zich geen kwaad, want ik heb er geen last van. Behalve dat het irritant is omdat je bij iedere trap zo'n tik hoort. En, uh, en, en, ik, en ik voel hem ook wel, vooral de eerste dag heb ik hem gevoeld. En, maar later viel het allemaal wel mee. Maar wat je niet wil, is dat je fiets op een gegeven moment niet meer wil. Dat je moet, de strijd moet staken of lang moet wachten op de reservefiets. omdat, uh, omdat er iets stuk gaat aan de fiets. Zou ik hem mogen draaien? Ja? Dit zo? Ja, zo dus hoor je die tik natuurlijk niet. Je voelt niks. Nee. nee. Je voelt het ook pas als je er echt kracht op En je doet dit voor jezelf? mij is eigenlijk één grote metafoor. Als amateurs een Tour de France kunnen fietsen dan kan je ook een onmogelijk doel als binnen tien jaar uh, kanker onder controle krijgen. Dat moet dan ook lukken met de juiste uh, inspanning. Dus dat is voor mij de metafoor die ik, uh, die ik zie. Dus als je aankomt in Parijs, dan weet je zeker dat over tien jaar... Nou, dan weet ik in ieder geval zeker dat het kan. Uh, het geld dat wij bij elkaar halen uh, wordt gedoneerd aan een groep wetenschappers. Die gaan samenwerken in plaats van uh, iedereen in zijn eigen wok zitten... en dan laten zien hoe goed die, uh, wat voor resultaten die heeft gehaald. En, uh, en dat is hetzelfde hier. Als wij niet elkaar uit de wind houden of uh, af en toe even elkaar een duwtje in de rug geven, dan, uh, dan kom je ook niet boven. Je hebt elkaar nodig. Mooi shirt heb je aan. Ja, een beetje voor uh, Alphonse gedaan. Die is vandaag 65 geworden. Dus eer betonen aan die uh, fonds De Fonds. live fast. Love hard. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja. ja, het is heel bijzonder om uh, tijdens deze tour uh, jarig te zijn. Ja? Uh, ik heb geen respect meer voor de echte tourrijders. Uh, dat meen ik serieus, want die worden, ten eerste worden ze in de watten gelegd als ze klaar zijn met fietsen. Het eh, wereld staat een lekker hotel klaar, ze hebben hun eigen matras, een eigen bed. En als je kijkt hoe lang hun moet fietsen ten opzichte van de mensen die eh, de Tour fietsen, die doen dat gewoon minimaal in de helft van de tijd, dan moet je veel meer respect voor deze mensen hebben. En u zou graag, als, als die sneeuw in uw borst niet was gekomen... als die hartoperatie niet was geweest, als u graag mee gaan fietsen. Was ik, uh, had ik wel uh, getraind verder om mee te gaan, ja. Tijdens het eten, overleg over morgen. De berg heet dan. We gaan we morgen fietsen. We blijven de hele dag bij elkaar. want Het zou voor sommige een nog heel lange dag kunnen worden. Het zou kunnen zijn. Het idee is misschien om gewoon met twee groepen naar boven te fietsen... Dat dan iedereen een beetje iemand kan vinden die zijn eigen snelheid heeft. Dan hoef je niet, zoals uh, dat je één iemand die sneller is, laat fietsen met iemand die langzamer fietst. Toch, denk ik, op, op zo'n langere klim is dat een beetje moeilijk. Hebben we het over fietsen? Ja. Dat is mijn lievelingsonderwerp. <lacht> Wie vindt er niks aan, hè? Fietsen. Wie heeft er geloofd? Hier <lacht> de plek? Ja. Het is niet helemaal mijn ding. Maar... Uh... De Tour de France gedaan hebben duurt langer dan de Tour de France doen. Ja. Dat is wel heel filosofisch. De Tour de France gedaan hebben duurt langer dan hem doen, tenminste. Ik vind het niet, le niet bijzonder leuk om te doen, maar wel om gedaan te hebben. En ook nog tips voor de renners die de echte Tour fietsen. Wat moeten zij doen op een rustdag? Ja. Ik zou doorfietsen. En mm. waar? Ja? Mm. Ik, ik kan nog slecht tegen die lunch tussen de middag. Tijdens Thuis fietsen. Ja, dus het stoppen en dan, dan weer doorgaan. En dit fietsje gewoon telkens weer weer doorgaan. Ik smaak het wel, Dankjewel. Lekker, echt? Straks spreken we met Bert Otten. Hij is hoogleraar aerodynamica. Hij heeft nogal wat kritiek op uh, erkende tijdrijders. Straks meer. Eerste verkeersinformatie, John Sahoka. Daar ja, staat 68 kilometer file. In Amsterdam is de eitunnel dicht voor een paar maanden. Daar zijn de dagelijkse op tot a 7 en a 9 een stuk langer dan normaal. En op de A15 richting Europort staat een lange file van 8 kilometer... bij Rotterdam-Charles door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten... Gaan we naar Parijs voor een blik op de Franse media Ron Linker, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Schade, moeten die Fransen schrijven over die lauwe <laughs> bierdrinkers aan eh, <down laughs> de andere kant van het kanaal. Dat valt ze zwaar, Marcel. De Franse kranten hebben het inderdaad over de Britse suprematie in de tour. Met Wiggins en Froome als nummer 1 en 2. anglo hebben ze het dan over. Een lange historie natuurlijk tussen beide landen. Van Jeanne d'Arc tot Duinkerken. Alles wordt erbij gehaald. Er is zelfs al een uitdrukking weer voor. Ver une Wiggins. Wat betekent volgens de Franse krant Liberation... de Tour morsdoodstampen nog voordat we aan de voet van de Alpen zijn beland. Want dat is wat My Lord Wiggins heeft gedaan. He, compleet met zijn bakkenbaarden. Hij zit in een riante positie. Twee minuten gisteren gepakt op zijn directe tegenstander. Ook al een Engelstalige. Cadell Evans. Komt nog een tijdrit helemaal aan het einde. Dus als hij daar nog eens twee minuten winst boekt. Ja, dan moet die Evans vier minuten zien goed te maken in de bergen. Nou, in de eerste bergen, dit hebben we het al gezien. Wiggins kon niet lossen. Mocht dat wel gaan lukken. Ja, dan is het natuurlijk altijd nog die vroom. Brits, Australisch, Engels, concludeert Liberation. Weet je wat? Misschien is het tijd om de Speaker. De kenmerkende Franse commentaarstem bij de Tour ook maar naar huis te sturen. In te ruilen voor een Engelstalige omroeper. Zover is het natuurlijk nog niet, maar het tekent de sfeer in de Franse media vandaag. Oei, dat is zuur. Zien de Franse kanten überhaupt nog mogelijkheden voor een niet-Engels sprekende winnaar? Ja, ja, ze hebben wel heel erg moeten zoeken hoor, maar uh, uh, misschien dat die Froome straks uh, echt beter blijkt te zijn, hè? wat uh, Gio ook al een beetje mm. suggereerde, dan wordt het interessant. Een ander scenario dat genoemd wordt, is dat Wiggins in het verleden altijd wel een slechte dag had. En volgens de oudrennen Sean Kelly en L'Equipe, is Wiggins mentaal niet zo weerbaar als Cadell Evans. Daar hebben we tot nu toe geen sporen van gezien, maar het zou kunnen. Het derde scenario dat ze noemen is dat Wiggins in de bergen geklopt gaat worden. Franse kranten is het bijvoorbeeld ook opgevallen dat uh, Nibali niet al te veel tijd heeft verloren. Dat is een Italiaan die in de bergen kan aanvallen. Misschien dat hij de komende dagen voor vuurwerk kan zorgen. Maar goed, een Engelsman, een Italiaan, in ieder geval geen Franse. En dus uh, ja, een slechte uitkomst voor de Franse kranten. Nou, en dan op de rustdag hebben ze tijd voor misschien wat achtergronden. Misschien wat over Armstrong ook nog. Precies, de geest het nog altijd rond in de Tour. Lance Armstrong, zevenvoudig toerwinnaar. Het gaat over de dopingzaak die tegen hem loopt en tegen zijn ploeg. En Bradley Wiggins reageerde een beetje kribbig... toen in de media een vergelijking werd getrokken... met de dominantie van de ploeg van Armstrong toen en die van Sky tegenwoordig. Met min of meer dus ja, de impliciete suggestie... dat Sky met niet toegestaande middelen de Tour beheerst. Hoe dan ook, de conclusie voor Franse sportjournalisten is voorlopig deze. Engels is de voertaal geworden in de Tour de France. En dat zit ze niet lekker om. Dat was wel duidelijk. Dankjewel. <laughs> 9 minuten voor 9 is het. Wij gaan door. Uh, Wiggins, Froome, Cancellara. Ze lieten bij de tijdrit pure snelheid zien. Uh, de fiets, de renner. Alles moet optimaal zijn bij het tijdrijden. Want het gaat om seconden. In het geval bij Wiggins om minuten. Professor Bet Otten weet alles van aerodynamica en sport. Hij is hoogleraar bewegingswetenschap op de Rijksuniversiteit in Groningen. Meneer Otten, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we maar meteen even naar de winnaar gaan: Bradley Wiggins. Uh, wat ja. ziet u bij hem? Hoe aerodynamisch fietst hij? Nou ja, die man die zit ongelooflijk stil op zijn fiets. Hè? En je ziet ook uh, dat bij elke slag van zijn pedalen... zie je spieren aanspannen bij zijn schouderblad... om uh, zijn romp maar zo stil mogelijk te houden. En dat is een kunst. Hè? Dus stilzitten, dat is, dat is voor het brein behoorlijk moeilijk. En dat kan hij. Hmm. En die bakkenbaarden, heeft hij daar geen last van? <laughs> ja, dat zou kunnen. Hoewel on ongelijkheden, dus uh, ruwheden op het lichaam... soms voordeel hebben. Oei. En ik, ik denk dat ze op de verkeerde plek zitten. Maar oh. dat... <laughs> Waar zouden ze eigenlijk moeten zitten? Op de benen? Nou, iets, iets meer, nee, iets meer naar voren. Oh, dat bedoelt <laughs> ja. u, oké. Okay. Ja. Ja, dan krijg je van die schaats, schaatsstrips, zeg maar. Ja. ja, hoewel daar natuurlijk ook vergissingen mee gemaakt zijn. Want die moeten exact op de goede plek zitten. En die benen die roeren door de lucht Eén als een eierklutser. Hm. Net als, als bij een fietser. En dan zitten die strips dus de hele tijd op een andere plek. Oh ja, dat is ook niet anders. Goed, meneer Otter, u zegt van um, je, je, je spieren uh, spannen... zodat je zo, zo stil mogelijk zit, je concentratie. Maar dat vecht. Veel van je spieren neem ik aan. Ik neem dat je daar zeer krachtige spieren voor moet hebben. Nou, dat valt wel mee. Het gaat voor de hersenen hebben het vooral moeilijk, want je oh. moet er precies op tijd de spieren aanspannen. Dus je hoeft er niet sterk voor te zijn, maar uh, slim. Ja. En dan motorisch slim. Die mensen denken er niet over na. Die doen het intuïtief uh, goed. En dat is een talent. Maar en Wig Wig ja. Wiggins heeft dat talent. Ik hoorde gisteren ook uh, onze commentatoren zeggen dat um, uh, Wiggins hier ook heel veel op traint, op dat stilzitten. En als ik u dan hoor over timing. Uh, dan Traint hij dat misschien wel, tot in de puntjes? Ja, maar vergeet niet, hij heeft een verleden als baanrenner. En ik heb wat oude beelden bekeken en hij zit al heel lang heel goed stil. Uh, op de weg is dat wat anders. Je hebt dan uh, factoren als wind en verandering van weg. En gisteren ook hier en daar hellingen. He, dan moet je je ook aanpassen. En dat zijn wel dingen die je niet op de baan tegenkomt. Maar uh, als baanrenner heeft hij natuurlijk al een fantastische zit. Maar oefen je dit dan bijvoorbeeld in een winterhoek? Nee, nee dat, uh, dat oefen je niet in een windtunnel. Want, maar daar uh, zie je toch hoe je luchtstromen gaan? Ja, maar het grote probleem is dat een windtunnel wordt nauwkeurig gemeten... en dan kan je niet te veel bewegen. Kijk, uh, als je in een windtunnel een fiets stilzet en je doet daar metingen aan... dan weet je de weerstand van de fiets. Maar je weet nog niet wat de weerstand is van een fiets en een renner. Oké, okay, dan zetten ze er een renner op... Maar een stilzittende renner is niet hetzelfde als een bewegende renner. En zodra je die renner laat bewegen, dan verstoor je de metingen. Dus soms laten ze de wielen dan wat ronddraaien... maar dat is absoluut niet hetzelfde als op de weg zitten... waarbij de fiets gewoon niet precies op één lijn gaat. En de renner, door zijn vermogen wat hij levert, een beetje kwispelt. Nou, dat kwispelen van je lichaam, dat naar links en rechts gaan... van je heupen en je schouders en vooral je hoofd dat beïnvloedt de luchtstroom mm. en dus ook de weerstand. En dus hebben die metingen niet zo heel veel zin. Wat ziet u nog meer bij renners die het, die het niet goed doen? U heeft het over het kwispelen, veel bewegen van het lichaam. Wat, wat ziet u verder nog? Nou ja, er zijn uh, nogal wat gaten, uh, heb ik gisteren ook weer gezien. Bijvoorbeeld tussen de aansluiting van de helm en de romp. Bij Sagan bijvoorbeeld zat er een groot gat tussen. Dat is heel erg jammer. En bij de raboploeg zie je een flesje achter het zadel. Mm -hmm. Dat is prima als je goed op het zadel zit, maar bij het tijdrijden... schuiven de renners naar de punt van het zadel toe. Aha, ook een gat. En dan ontstaat er weer een gat. En ze schuiven naar de punt om aerodynamischer te zitten... en toch te voldoen aan de UCI-regels... dat het zadel niet te ver naar voren mag. Hm. Waar zit hem de grootste winst? In, in die fietsen en die aerodynamica van helm en fiets en, en flesje? Um, of, of toch in het lichaam van de sporter? Want dan zou je zeggen, train daarop en pak een gewone fiets. Nou ja, Het is natuurlijk een en-en kwestie. Die, die meest zichtbare dingen die zie je, worden vooral besproken. Hè? Dus een aerodynamisch frame en wielen en dergelijke. En dat speelt allemaal een rol. Dat, we hebben een enorme winst gemaakt sinds Le Mans in 89 Vignon versloeg. Met uh, zijn paardenstaartje en ossenkopstuur. Maar um, het, er is ook verschrikkelijk veel te winnen in de techniek van het rijden. Hè? Ja. Dus uh, de aanpa individuele aanpassingen van de fiets aan, uh, aan de renner. En de techniek van de renner. Een heel mooi voorbeeld. Chris Boardman heeft ooit een hele mooie tijdritfiets uh, aangemeten gekregen. Die werd getest in de windtunnel. En die had uh, minder luchtweerstand dan de toen bestaande frames. Ja. En toen Chris erop ging zitten was het juist meer... En dat laat, dat laat dus zien dat het geen optelling is. Nee. De, de winst van de een plus de winst van de ander is de totale winst. Nee, het is een integratie. De renner op de fiets heeft een totaal ander aerodynamisch profiel... dan uh, los van elkaar. Het is de combinatie. Meneer Otte, dank u wel voor uw uitleg. We gaan nog even terug naar Jeroen Wielaert, onze verslaggever. Onroute die u hoorde het eerder, neergestreken in Makkel. In het village départ van Arc essenant heb ik gisteren de volle laag gekregen... van wedstrijddirecteur Jean-François Pécieux. Het gebeurde tijdens een bijzondere ceremonie... opgeluisterd door de drie laatste jonge missen Frans... de jongste lichting Mariannes. Er was taart en champagne... Allemaal omdat het 60-jarig bestaan van de Prix de la Combativité werd gevierd. De prijs voor de strijdlustigste renner. In 1952 in het leven geroepen door Jacques Oudet. We zijn combattants, maar vooral met veel plek, veel Mooiste meid van Frankrijk worden, dat is ook een hele strijd, klonk het vanaf het podium. Iets anders toch dan de strijd om het geel. Zelden beslecht door adembenemende mannen. Denk maar aan Bradley Wiggins. Jean-François Pécheux is ook al geen Alain Delon, maar heeft wel een karakteristiek hoofd. Goed voor een existentiële Franse film. Bij de ceremonie kreeg hij een forse fles champagne aangereikt, trok eens met zijn onderlip, begon de fles te schudden en wurmde daarna met een servetje de keuk eraf. Ik stond er vlak voor. Ik had een paar uur eerder mijn haar gewassen. Nu kwam er een straal champagne doorheen als extra spoeling. De Village Boys begonnen daarna aan hun vaste nummers. Vandaag hebben ook zij even rust. In Macon kunnen ze Mr. Sandman over de kade laten wandelen. Ik liep verder langs het carré du Tour de France, de tenten van de directie. Net als in de andere stands stonden daar de klapstoeltjes met hun gele hoezen. Die dragen de namen van een hele reeks oude toerverdetten. Inclusief Maurice Garin, de eerste toerwinnaar van 1903... en Philippe Thijs, de Belg die als eerste drie toerzegers behaalde... in 1913, 1914 en 1920. Beiden rusten ze al lang in vrede, maar wat waren ze strijdlustig... Maar dan Alberto Contador en Lance Armstrong. Het is mooi dat hun namen niet ontbreken op de stoeltjes. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze zelf veel rust hebben. De Spanjaard omdat hij zo snel mogelijk weer in koers wil. En de Amerikaan omdat de onrust om hem heen is toegenomen. Niet iets om de champagne voor te ontkeurken. Bradley Wiggins zal daar ook niet aan beginnen op de rustdag. Maar dan om andere redenen.